Zeewout de Jong met het NOS-journaal. man die een jongen van 16 de opdracht gaf iemand in zijn been te schieten... is veroordeeld tot zes jaar cel. De man benaderde de tiener op straat en beloofde hem 2000 euro. Uiteindelijk ging de behoogde schietpartij niet door. De tiener overleed kort daarna. Volgens de rechtbank lijkt het erop dat hij zichzelf per ongeluk met het wapen heeft geraakt. De EU slaagt er niet in om binnen afzienbare tijd... zelf zoveel mogelijk essentiële grondstoffen uit de bodem te halen.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 De kapitein van het vrachtschip dat vorig jaar op de Noordzee botste op een kerosinetanker is schuldig bevonden aan dood door schuld. De Russische kapitein moest voorkomen in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de jury is hij verantwoordelijk voor de dood van een bemanningslid. Die man raakte vermist na de botsing. Zijn lichaam is nooit gevonden. In het noorden van Nederland geldt morgenavond en woensdagochtend code oranje vanwege ijzel. KNMI heeft die weerswaarschuwing afgegeven voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Waddeilanden. De kans op ongelukken door gla gladheid is groot, denkt het KNMI. Voor de rest van het land, behalve Zeeland, geldt code geel vanwege gladheid door ijzer, zegt weervrouw Willemijn Hoebeer. Dat kan voor het midden van Nederland vanaf van uur of twaalf betekenen dat daar de kans op gladheid vanwege IJssel toe gaat nemen. En dat is in de avonduren dan ook het geval in het noorden van Nederland.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 Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in de regio... door de afsluiting van de A22 van Velsen naar Beverwijk. Daardoor een lange file op de A9, Amstelveen-Alkmaar... tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velsen nog drie kwartier verdraging. Op de A5, Hoofddorp Amsterdam... tussen knalpunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 een half uur verdraging. Op de N200, Zandvoort Amsterdam... tussen de aansluiting met de N208 en Rotterdam Rotterpolderplein... 50 minuten verdraging... De N202 IJmuiden Amsterdam bij de Afrit Hoofweg, 50 minuten. De andere kant op tussen Spaar en en de aansluiting met de A22 een half uur verdraging. En op de N205 nieuw Haarlem bij Haarlem is het op onthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 of a mind You come with shadows Shut off what's right You are the silence After a fight phantom saint wouldn't be proud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 Ja, het leuke was dat uh, bijna vier jaar geleden dit uh, album gepresenteerd werd in Pius in Volendam uh, Francis' album bleek was dit met het nummer On Darkness en staat op Passages in uh, 2022 is dit uitgebracht uh, eh, Tijdens dat optreden was alleen de drummer eh, anders dan de, de huidige samenstelling van Alaska. Dat is eh, Wouter Toll geweest. Eh, die kennen we nog als drummer van Dandelion eh, in dat opzicht. Maar die eh, deed de drumpartijen. Maar voor de rest waren alle andere leden. Gewoon leden van de band Alaska. Namelijk Frank Bond zelf. Uh, Martin Tol en Ferry Jonk. Ja, die, uh, die, die stonden daar gewoon op het podium. Dus drie vierde was gewoon van... Uh, uh, dat is. Dus. En als we het over Alaska hebben... Straks komen ze nog helemaal aan het eind van dit uh, programma nog een keer voorbij. Dus dat uh, is straks. Nu, uh, tijd voor uh, veel muziek... Waar we nog niet eerder aan toegekomen zijn. En er zit één nieuwe single tussen... Die morgen uit uh, wordt gebracht... En daar zit ook nog wel een uh, verhaal aan, maar dat hoor je zo. Uh, eerst uh, Mix en Killing Me Inside. Mm -hmm. Not times full, though rosy lips and cheeks Within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, But bears it out even to the edge of doom. If this be error and upon me proved, I never writ, nor no man ever loved. Ja, het was weer even stevig. Sonic Web was dit uh, met een uh, laatst verschenen single. En het nummer dat heette Invincible. Daarvoor hoorde je Mix en Killing Me Inside. En uh, daar doet misschien een aantal luisteraars... die van een uh, wat latere leeftijd, zeg maar die Jaapie Koper leeftijd hebben... die denken van, uh, die dame heeft toch wel een beetje een heel bekende stem. Uh, uh, tenminste overeenkomst met iemand. Ja, Stevie Nicks. Dat uh, viel mij een beetje op. Van, uh, van Fleetwood Mac, die dame dus... Um, we gaan uh, weer even weer beuken. En dat doen we met gunmol en bitterness. Vorige week uh, laten we horen, deze van uh, Moon Unit, Time's Up. Daarvoor hoorde je Gumball, met uh, toch wel een uh, stevig nummer, dat, dat, dat heet Bitterness. Uh, weer even wat tijd voor wat instrumentaal werk. En wel uh, het instrumentale werk wat hier ooit uh, vorig jaar is gepresenteerd door... ...iemand minder dan Heimat, die later nog in de popronde uh, opdook. Uh, want ja, wij hebben hem uh, het genoeg mogen hebben om hem hier in de studio te hebben... En een van de nummers die hij op die avond speelde was dit nummer. Dat nummer dat heet Horizon. Our history. was dit met uh, de ballad. En dat is ook inderdaad een ballad, want uh, wie de Captain een klein beetje kent, weet uh, dat het toch nog een beetje een noisy bandje is. Uh, dat uh, gold niet een beetje voor heimat. Uh, heimat. Huub Reiners zit daarachter en dat is een uh, begnadigde uh, producer. Heeft uh, onder meer gewerkt met Bluff, maar ook met Tim Don. En die had ik uh, afgelopen zondag uh, getroffen bij de Sexton Sunday Sounds. Maar uh, daar heeft hij ook de productie destijds gedaan voor een van de albums uh, die Tim Don heeft uitgebracht. En achter Tim Don schuilt Thijs vroeg op. Dat is de man die daarachter uh, schuilt. Verder met uh, de muziek, want uh, vorige week hebben wij uh, min of meer de EP van Baby Condor uh, ten doop gehouden. En dat waren de broertjes Groen die daar wat over te vertellen hadden. En een van de nummers die erop staat... en dat is eigenlijk ook de track waar het bij uh, Beenten en nolle Groen een beetje om gaat... dat is uh, het nummer Dreaming of the Day van Baby Gondor. I've been stuck upon these songs Dan zou er iets moeten gebeuren, maar er staat iets grandioos vast. Dan zie je weer zo'n een of ander cirkeltje. Ja, daar komt ie. Ik zal eventjes, eventjes weer even terugzetten, jongens. Want dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Want er zit best ook nog wel een verhaal apart achter dit, dit nummer. Uh, en hoe krijg je dat dan weer terug hier binnen dit uh, fijne systeem? Ja, dat is dan bijna niet te doen. Weet je wat ik ga doen? Ik uh, zet hem gewoon even lekker opnieuw uh, in, het, uh, in het lijstje. En dan doen we het helemaal weer opnieuw. Uh, en ondertussen vertel ik in ieder geval dat een van de bandleden ooit hier is geweest. En luistert naar de naam Hanne BrunnenGreef. Nou, en als ik die naam zeg, dan uh, zeggen uh, mensen van... Hé, hey, dat was toch... Suster Zonnebloem, ja inderdaad, dat was Suster Zonnebloem. Want de band heeft de naam veranderd. En die naam heet tegenwoordig Semuta. En ze hebben, of Semuta, ik weet ook niet precies hoe ik het uit moet spreken. Maar dat is de nieuwe naam eigenlijk van een band. Van de bestaande leden van Suster Zonnebloem. Maar ze maken totaal andere muziek als Suster Zonnebloem. De single, de eerste echte single die komt morgen uit en die mogen we vandaag laten horen. Het nummer dat heet Faces. Hover on the watch the stars explode and the night without a hand you beetje jammer dit natuurlijk oh, ja. weer. Hè? Twee seconden en dat je dan op een gegeven moment... heel snel hier naartoe moet lopen... om anders het uh, plaatje te laten is. Maar het is me gelukt. Soda sure Night met Evergreen. Daarvoor hoorde je dus Semuta... of Semuta met Faces. En dat is van uh, de bandleden van Zon Zuster Zonnebloem. Ik vraag me überhaupt af of die band gewoon nog bestaat. Want die maakte meer psychedelische... Rock, en dit is toch duidelijk heel uh, erg de Indie kant op. Maar goed, daar ga ik jullie niet uh, wel, al te veel verder mee uh, vermoeien. Kim or Kathleen heet deze band. Ze komen uit, uh, volgens mij, Amsterdam. Nou, Amsterdam. Voor, uh, Elegantly Crashing Down heet uh, dat nummer.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 of these Gravitation pulls you down in your arms. I'm the one to tell you, the one to shake the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 station of ideas Gravitation pulls you down In your arms I'm Ja, dan komen we weer in de categorie korte nummers om een beetje goed uit te komen in het laatste uur. Two sides van Singa. Dat is een beetje de afsluiting van dat album Antidote, wat ze vorig jaar heeft uitgebracht. Daarvoor hoorde je Green Pouler met uh, het nummer The Line. En daarvoor hoorde je Kim or Kathleen en Everything bla bla bla. En nog wat. Goed, uh, dit is uh, ba ook weer het einde van uh, dit fijne programma. Nou, uh, hoop ik uh, dat er weer iets uh, gaat komen. Maar nu zegt hij weer: audiobestanden not responding. Het is weer echt. Uh, ja, dan zie ik uh, weer een een of andere cirkeltje weer uh, ergens komen. Ja, dat krijg je dan op een gegeven moment. Uh, nou, uh, kom op uh, Nederlands, dan uh, kan ik ook nog even uh, uh, fijn afsluiten. Ja, want we hebben nog één nummer. En tenminste, als uh, het systeem een beetje wil meewerken, dan, heb we, dan kan ik hem ook uh, laten horen. Maar anders dan wordt het een echt een drama weer, uh, dit, dit hele verhaal. Weet je wat ik doe? Ik uh, ga even kijken of ik op een op een, een of andere manier uh, nog uh, aan de gang krijg via een andere bak. Nou, dit, nou ja, uh, gaat, het, uh, gaat het lukken? Het, uh, ik hoop het wel, in ieder geval. Um, we zullen hem niet helemaal tot het einde kunnen laten horen. Want uh, de tijd is te kort voor Alaska en The Profit. Zie je volgende week weer. Dag.